Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft vier panden van de pizzaketen de pizzabakkers voor een half jaar gesloten. De aanleiding is een reeks explosies in de afgelopen tijd. De onrust rond de keten begon eind vorige maand. In een paar dagen tijd waren er ontploffingen bij twee vestigingen. Kort daarna was er nog één bij een broodjeszaak in dezelfde straat. Vanwege de incidenten werden er camera's geplaatst. Een nacht later werd een jongen van 14 uit Amsterdam aangehouden. In de nacht van donderdag op vrijdag ging er opnieuw een explosief af bij een ander filiaal van de pizzaketen. In Londen is een grote demonstratie begonnen van groeperingen die zich verzetten tegen immigratie. Het protest is georganiseerd door de anti-islamactivist Tommy Robinson. Het motto van de demonstratie is Verenig het Koninkrijk. De organisatoren noemen het een bijeenkomst voor de vrijheid van meningsuiting. Er is ook een tegendemonstratie aangekondigd van een organisatie. De politie in Londen is massaal op de been met duizend extra agenten. Ze zijn van plan om de twee groepen ver uit elkaar te houden.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 Nederland heeft op de eerste dag van de WK Atletiek in Tokio een zilveren medaille behaald op de 4x400 meter gemengde estafette. Femke Bol, die als laatste aan de beurt was, wist nog naar een tweede plaats te rennen. Maar het gat met de VS was niet meer te dichten. Die ploeg pakte het goud. De bronzen medaille ging naar België. Het weer veel buien en kans op hagel en onweer. Tussendoor ook periode met zon. Het is een graad of 18. Morgen overwegend droog en af en toe zon. Het wordt dan 19 graden.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 In de discotheek van de jaren 80, hè? daar hebben we het dan over. Steve Eriksen, je kent hem onder meer van Feel So Real. En dit was een andere hit van hem, de Dancing in the Key of Life. Welkom terug, het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. We hebben er nog uh, zin in, uh, uiteraard, tot aan vijf uh, uur. Met heel veel uh, informatie, berichten uh, rondom uh, Zandvoort. Wat er allemaal gebeurt uh, in het dorp. En uh, uiteraard ook nog de pit reports, daar kijken we altijd naar uit. Zo meteen om kwart over vier met Randall Lawson. En dan krijgen we het laatste race nieuws te horen. En blikken we uiteraard terug en vooruit op de autosports. En dan met name de Formule 1, daar hebben we het dan over. Dus lekker blijven luisteren naar het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Gaan we zo dadelijk over twee platen. Gaan we bellen met de Reynolds even kijken waar die vandaag weer zit. Een van die twee platen die we nog gaan draaien is deze van Will to Power. Is Baby I Love Your Way.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 Bij de Siemens' mission, memorie fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity. For one more forgotten hero and a world that doesn't care. Nou, ik weet het nog goed, hè? Vele jaren geleden een uh, raadje-plaatje in een uh, café aan, uh, aan de Altenstraat in Zandvoort. Volgens mij was het een van de eerste edities. En toen uh, draaide Rob van het uh, café draaide deze single. Ralph McTel in uh, Streets of London. Iedereen lekker meedoen, hè? van oud naar nieuw en van uh, nieuw naar oud uh, en dergelijke. En iedereen kende deze plaats eigenlijk wel. de gaan we houden, uh, van uh, Ralph McTel. Maar ja, hoe heet die? Wie zong het ook alweer? En uh, noem maar op, uh, dat uh, kregen we wel uh, toen de tijd uh, van uh, wie, wie was dat ook alweer? Ja, ja. Ik, heb ik heb geen idee. Nou, het was Ralph uh, <laughs> Mattel. Oké. En de streets of Londen. Nou ja, goeiemiddag, Grendel. Hey, goedemiddag, ja jongens, ik, was even, ik zit even aan een wit wijntje hier. Op toon op het uh, mooie, nou niet mooie meer, maar het is hier namelijk een beetje ondergelopen... ...Mariën Weert, waar een ontzettend groot festival bezig is. En met de, de mooiste klassiekers uit Europa, jongens, daar staat hij echt voor... Nou, miljarden zullen we maar zeggen. Ja? Miljarden. Zo hè? Uh. Ja, ja. Ja, nou, ik heb net een rally gereden. Uh, we hebben een rally gereden met de, de rijvereniging uh, vanaf uh, uh, Baanbruggen helemaal hier naartoe door heel Nederland heen. En uh, dat, is, uh, dat eindigt dan hier met een wijntje, een hapje en een drankje uh, op dat hele mooie klassieke festival. Oké, okay, oké. Okay. Maar uh, ja, wat was jouw taak uh, bij de rally? Ik heb meegereden met mijn Renault Alpine a huh? een mijn rallyauto. Die helaas uh, halverwege de terwijl we uit het kop lagen, uh, stuk ging. En uh, de Dynama hield ermee op. Ja, dan heb je een groot probleem. En we zijn uiteindelijk met allemaal verschillende accu's zijn we weer terug naar Baanburg gereden. Dat was zo'n 70 kilometer terug over de route. heb ik een andere auto gepakt, mijn, mijn cabrio. En dan zijn we weer even start gegaan. En zijn we natuurlijk wel als laatste binnengekomen... maar het maakt niet uit. We hebben wel de een rally volbracht. Ja, en nou, gaaf toch? Dat, uh, dat, uh, even, even een auto wisselt tussendoor, zo. En we kwamen hier aanlopen en iedereen stond met wijn klaar. Nou, dat zijn goede mensen. Ja. <laughs> hey, maar jij ja, deed een autowissel. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer bij de Formule 1. Maar nee, voor de jongere luisteraars... die kennen dat helemaal niet. Maar vroeger had je wel gewoon een reserveauto... waar, uh, waar ja. ze in konden stappen. Vroeger hadden ze uh, uh, uiteindelijk gewoon een reserveauto, uh, waar ze altijd reserveauto's reserveauto klaarstaan. Ging een auto stuk, dan kon uh, een van de coureurs. Kijk, als het team uh, twee auto's stuk gingen, dan uh, moest de coureur die het hardst al rollen uh, kon plaatsnemen in de auto. <coughs> nee, maar hier... Uh... Uh, hier is het in principe, uh, ja, tegenwoordig mag dat allemaal niet meer. Maar vroeger stond altijd een autootje klaar. Dus reed jij je auto kapot in de training, pak je gewoon de andere. Ja. En het is ook wel bij uh, startcrashes voor, gebeurd. Uh, of spa bijvoorbeeld, waar we toen elf op elkaar gingen. Dat uh, er ook reserveautos uh, werden gepakt. ...en dat we ja, er toch wel op Haverstad konden gaan. Ja, het is toch wel apart dat er zoveel dingen inmiddels uh, veranderd zijn uh, in de Formule 1. Denk bijvoorbeeld ja. aan het tanken tijdens de pitstop. Dat hebben we ook niet meer natuurlijk. Nee, dat hebben we ook niet meer. En dat, uh, dat was vroeger natuurlijk wel... Uh, ...heb je dat natuurlijk wel gehad hè? in de tijd van de turbomotoren en dat soort dingen. Uh, dat ze uh, op een minimale aantal brandstof weggingen... ...dat soort rondjes rijden. Daar weer bij tanken en ze eigenlijk altijd met een lichte auto onderweg waren. Uh, en dat, uh, dat waren eigenlijk waren het zeg maar van de wedstrijden... ...waar het sprintwedstrijden... ...in de wedstrijd, want dat was in feite soms met twee tankstops of één tankstop... en ...zo hard mogelijk gaan uh, en dan uh, tanken de auto uh, uh, uh, naar het einde... ...en dan ook weer zo hard mogelijk gaan. Ja, soms bleek, de... bleef de installatie even achter de auto hangen. Dat, uh, ja, de, dat, dat heb je nog gehad. Ja, en, en dat heb je natuurlijk tegenwoordig niet meer. Hè. Tegenwoordig gaan ze gewoon de de volgende weg... en dan moeten ze halverwege de wedstrijd van het gas af, ze halen ze het niet. Nee. Nee, nou, jongens, dat is geen autoracen. Nee. Ik, ik vind nog steeds een wedstrijd is van het begin tot het eind... zo hard mogelijk uh, rijden en ook uh, vol pot vol en uh, niet zeuren. Oh. En uh, ja, hebben ze ook nog, ze aan het eind heb je ook nog... dat er een uh, minimaal hoeveelheid brandstof toch uh, in je auto moet zitten? Ja, dat, uh, en dat hebben ze nog steeds. Als jij uh, niet genoeg hebt, wordt je gedisqualificeerd. Oké. Okay. Dus uh, heel klaar. Dus ze zorgen altijd wel uh, uh, dat ze genoeg brandstof hebben. Maar ja, tegenwoordig reizen ze meer op de batterij volgens mij... dat ze nog wel met de motor bezig zijn, zullen we maar zeggen. Eh? Ja, maar na, nou, we dat, nou we het daar toch over hebben... Hè? De, de regels uh, gaan uh, drastisch uh, veranderen weer in 2026... maar er komen steeds meer geluiden... dat uh, mensen toch weer terug naar die auto's uit uh, 2010 willen. Die kleinere auto's... Uh, meer bewegelijk en uh, waar je echt kan laten zien dat je een hele goede coureur bent. Ja, nou ja, uh, graag. <laughs> heel graag. Dat zou wel uh, mooi zijn, hè? Die elektrische uh, troep gewoon aan de kant <laughs> ja. gooien. Ja, heel simpel. Hè? Ga even heel eerlijk kijken. Uh, als je kijkt naar het hele verhaal, uh, ik vind tegenwoordig... Als er zoveel door engineers gedaan moet uh, worden om een auto uh, goed te krijgen... dan zit er voor mij gewoon veel te veel rotzooi op klaar. En als de helft van die rotzooi eraf is, dan krijgen we misschien toch weer... wie heeft wel talent en wie heeft niet talent in de autosport. Ja. En uh, je, je ziet tegenwoordig hoe dicht het op elkaar zit. Nou, geloof me, het talent van de rijders die aan het rijden zijn... zit niet zo dicht op elkaar als de auto's, hoor. Nee, dat, nee, dat is toch zo. Maar uh, we uh, hebben trouwens uh, over uh, goede auto's gesproken. Ja, Max Verstappen natuurlijk, hè, op uh, de eerste hei. plek geëindigd. Nou, er zou de magie gaan komen? Ja. De, de, de nieuwe. Hè, tussen me en uh, Verstappen. Ik denk ha, dat de magie he, gaat komen. Hij zegt het wel, hè, Max? Ja, hij ja, zegt hij door me is het gekomen, want uh, die heeft uh, de hele boel overhoop gegooid. En dan uh, begint maar weer van vooraf aan. Uh. Ja, en die heeft ook gewoon gezegd uh, luisteren naar Max, klaar. Er moet geluisterd worden en ze gaan wat meer, minder van zeg maar die laptops uit en ze hebben gewoon gezegd Max zeg het maar, wat, wat wil je? En dat was, het uh, dus laatste jaar wat minder ge ge geweest zeg maar, door Max natuurlijk mega mega mega er helemaal klaar mee was. Ja. Um, en ik denk dat de magie een beetje terugkomt jongens, dat is niet in één wedstrijd, hè? het is niet dat deze wedstrijd zegt van hey Red Bull is terug. Uh, dat gaat natuurlijk wel een paar wedstrijden duren. Maar ik denk wel dat ze weer op de goede weg zijn. Ze zijn wel weer de berg op aan het gaan. Ja, dat denk ik ook. En dan hebben ze het ja. De afgelopen week hadden we het over Italië en Monza. Maar nu gaan ja. we naar het straatcircuit, naar uh, Azerbeidzjan. En nou weten we natuurlijk in Baku. dan weten we natuurlijk dat, uh, dat er een heel lang recht eind is. Uh, de ja. langste van alle Formule 1-banen die gebruikt uh, worden. En uh, ja, is dat niet in het voordeel van die snelle auto van Red Bull op het uh, rechtstuk? stuk? Dat ligt een beetje aan hoeveel vloggen ze voor de rest van de screen nodig hebben. Kijk, als ze hebben uh, uh, vrij veel... Uh, ik was, jongens, ik was even verliefd, er komt een mooie auto voorbij. Um, een, een oude liefde van me. Um, nee, het is heel simpel. Uh, uh, de Red Bull gaat hard als ze weinig downforce hebben. Uh, hebben ze veel downforce, hebben ze dat nodig. Dat heb je op de screen nodig. Maar je de snelheid beduinend minder. Oh, dus, oké. Okay. Um, dus het is heel simpel. Wat, wat gaan ze aandurven? Voor als zij denken, nou Max denkt fuck it, ik gooi je gewoon heel, uh, heel weinig vleugel op. Nou, dan gaan ze daar heel hard. Maar hij heeft in de rest van het skeur echt wel een beetje downforce nodig hoor. Ja, dat. En daar, en daar breekt het, ontbreekt het nog een klein beetje. En vooral het uitaccelereren, dat vermogen op de weg kwijtraken, dat ontbreekt nog een beetje bij Red Bull. Maar ze hebben dingetjes gevonden, hè? dus we weten het tot ongelooflijk niet. Misschien hebben ze nu iets in die ophanging gevonden of in de afstelling gevonden dat alles het opeens wel heel erg goed doet. Ja, zeker. Ah, hé, dan Max daar, ik heb nieuws voor je. Ik denk dat ze de andere partijen toch al een stukje moeilijker krijgen. Dat uh, weet ik ook wel uh, bijna zeker. Ja, en uh, ja, ja, ja. Die, die beginnen toch langzaam een ja. klein beetje te zweten nog. Uh. Ja, en Max is niet zijn goede doen, want hij weet gewoon dat er toch wel wat in zit. En, uh, dus hij gaat er wel weer voor vechten. En hij, hij weet ook wel, ik kan vrij vechten, want kampioen worden doe ik niet meer. Dat is zo simpel, L de die... afstand wordt groot voor. Uh, dus en Hij kan lekker vechten en hij kan alleen maar tegen iedereen zeggen, weet je jullie doen, zoek het lekker uit, maar ik ga met jullie helemaal niet meer rekening houden. Nou, dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, ja. en uh, ja. Nou ja, Max stappen, daar hebben we het dan uitgebreid over, maar die uh, moest ook nog uh, examen afleggen hè, vandaag. Ja. Vandaag. <laughs> Examen. Ik, ik, ik er, ik er, ik, hij heeft het al gehaald, hè. Ik geloof dat hij het al gehaald heeft. Oké, okay, oké. Okay. papiertje. Ja? Ja, jongens, je kan wereldkampioen zijn. Het maakt allemaal niet uit. Je kan Max Verstappen eten. Als je op de noemburg in wil racen, ja. dan moet je nog steeds dat papiertje ophalen. En uh, dat, dat heeft hij even gedaan in een, ik geloof in een Cayman. Uh, een GT4'tje. Uh, uh, gewoon een, uh, voor hem eigenlijk gewoon een heel langzame auto, denk ik. Uh, en maar daar kan hij wel mee gaan doen in andere wedstrijden met de GT3 op de Doemboeking, want hij heeft het examen gehaald. Ja, ja, ja, en het was wel verplicht. Dus uh, dat uh, ja. Ja, sommige en Formule natuurlijk. 1 coureurs zeiden van dat Max dat examen moet doen. Maar Max zelf ja. had zoiets van nou ja, het hoort erbij, dus uh, dat gaan we gewoon even doen. Ja, de hom die weet het. dan kan je wel zeggen, jongens, maar ik ben toch een viervoudig wereldkampioen. Ja, uh, dat zegt hij Noemborging, in kan best wel zijn, maar heb je hier ooit wel gereden dan? Ja, ja het blijft <lacht> toch Duitse, Duitse degelijkheid hè. Ja, ja, ja, ja. Dat is ja heel simpel: die zeggen gewoon: ja, klaar joh, ik kan me niet schelen wie je bent en uh, wat je doet, maar uh, geen waar bewijzen je het kan. Ja, nou, uh, daar moet je niet tegen Max zeggen, want dan gaat hij gelijk hard in zo'n ding. Ja, ja ah. nee, nou hoor ik dat verhaal, daar, daar heb ik dan ook weer niet zoveel verstand van van die reisklassen, maar dat ze ook zeg maar een klas hadden met uh, teruggeschroefde motor of iets dergelijks, die ja, meerijden. Ze is zitten allemaal met BOP's dat en andere dingen, en het uh, gaan allemaal helemaal nergens over. Hey, ik moet even een paar zandvoerders hier uh, gedacht zeggen, even een Onze beste fotografen Nederland, Chris Schotanis, die loopt hier weg. Ah, van doe me. Chris even de groeten van me. Radio. Moet je hem even hebben? Ja, geef maar even. Oké, okay, kijk, komt hij aan. Hey Benno. Hey met Rob. Hé. Hey. Oh, man. Hallo. Hallo, yeah, Chris. Hoe is, ja, ze, hoe is het daar? Is, uh, rijden mooie auto's? Zie je mooie ja, auto's? Heel, ja, we, hele mooie auto's. We waren vandaag met een, uh, een puzzelrit aan het fotograferen en we eindigen door gaat. Geweldig mooi. Toen waar aankwamen, uh, zonder hemelsluizen open. Dus ja, iedereen is hier eigenlijk nat. Maar dat mag de sfeer niet drukken. Het is hier geweldig en echt geweldig mooie auto's. Als je de kans krijgt om er naar naartoe te gaan, dan moet je even gaan. Het is uh, heel mooi. Oké, okay, en uh, mooie kiekjes uh, gemaakt natuurlijk, hè? Hele mooie, ja, hele mooie kiekjes gemaakt. Ja, klopt inderdaad, inderdaad. Nou, ja, mooi, uh, mooi, mooi, mooi, mooi. Uh, Weer een mooi weekend in de pocket. Ja. Een mooie dag met, met auto's. Nou ja, leuk, leuk dat jij, jij daar ook bij bent. In ieder geval. Wat zeg je? Leuk dat jij er ook uh, bij bent daar. Ja, klopt. Ja, ja, we zijn er ook bij vandaag. Dus uh, ja... Uh, wie, wie uit Zandvoort heb je nog meer uh, mee, uh, meegenomen? Nou, uit Zandvoort niet echt inderdaad. Maar uh, daar ben ik even de weinige. Ah, oké. Okay. Ja, de, de bekendste hier is Randall natuurlijk. Die rondloopt. Ja. En, en, ja? en Patrick en Anders, die is ook van Zandvoort. Die komt ook heel vaak op Zandvoort. Ah, oké, okay, oké. Okay. En die heeft zelfs nog gewonnen vandaag. Die gaat met een beker mee naar huis. Kijk, kijk, kijk. Dat doet hij helemaal goed. Van harte gefeliciteerd dan. Ja, dankjewel, dankjewel. Nou, ik, uh, ik ga je terug helemaal, Randall? Ja, geef me heerlijk? terug, Randall En uh, we spreken heerlijk. elkaar binnenkort wel, uh, Chris. Ja, we gaan, we gaan een afspraak maken. En een goede uitzending verder. S Zeker weten. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Hoi, Hoi. Ja, dat, uh, heerlijk, heerlijk. dat was uh, Chris uh, Schotanus, de uh, Zandvoort. Je vindt die zandvoorters dus ook overal, hè? Ja, ja, joh. Je kan ze <laughs> niet ontlopen, Renald. Dus, uh... Nee, helemaal niet, helemaal niet. Nee, jongens, en, uh, ja, nog even één dingetje. Wat vonden jullie van Lendo Norris en Oscar Piastri? Ja. Nou, ja Wat vonden ik, jullie daarvan? Nou ja, ik vond het, uh, ja... Het was natuurlijk een beetje raar dat er uh, op een gegeven moment weer een plekjewissel uh, moest uh, plaatsvinden. Ja, nou, maar, ergens over. Maar aan de andere kant, uh, ja... <laughs> ze, willen, ze willen allebei de coureurs eigenlijk uh, nog een beetje het idee uh, laten hebben dat ze wereldkampioen kunnen worden. Ja. Ik heb er heel veel mensen over gehoord. Ik heb er heel veel mensen over me, die hebben mij mening gevraagd. Jongens, ik, zeg, ik heb maar één ding gezegd over dit hele verhaal. Echte wereldkampioenen... Echte rijders, echte Formule 1-kampioenen geven nooit hun plaats af op de baan. Wat er ook gebeurt. En die zeggen altijd nee. En uh, Oscar gaat absoluut kampioen worden dit jaar, dat denk ik wel. Maar is dat een echte wereldkampioen? Ik zeg nee. Nee, absoluut niet. Nee, ik af... weet wel zeker dat nee. Max het uh, niet gedaan zou hebben. Nee, dus, uh... nee, absoluut nooit. Helemaal nooit. Dus nee, nee, nee. Niet. En dat zijn echte wereldkampioenen. Uh, als Oscar een echte wereldkampioen wordt, uh, of wereldkampioen wordt, dan is het leuk, maar is het in mijn ogen niet een echte wereldkampioen. Nee, nee, nee het was uh, wel een beetje smet op de, op de, op de wedstrijd. Ja, uh, nee, ook maar. voor zichzelf. En uh, als Lennon wereldkampioen is, dankzij Oscar zeg ik dan maar weer. <laughs> en toch, en die... toch liet hij helemaal niks blijken, hè, die Piastri. Nee, maar dat, uh, ik denk dat het hier uh, van binnen zo kookt dat hij echt zoek er allemaal lekker uit. Ja. Ja, dus, uh, ja, lijkt me ook hoor. Ja, dus, uh, ja. dus uh, echt, ja. helemaal geweldig. Nou ja, en uh, ja, verder hadden we heel veel records natuurlijk. Snelste Paul-ronde ooit in de Formule 1. Snelste ja. rondetijd tijdens een race. Kortste race-tijd voor een volledige Grand Prix. En de ja. hoogste gemiddelde snelheid ooit gemeten op een Grand Prix. Ja, nou ja. Hey, Monza. Het is Monza. Dat gaat gewoon heel hard. Ja, ik, ik ben er geweest. Jongens, het gaat daar echt serieus hard. Dus uh, uh, dat, dat krijg je altijd vanzelf. Maar uh, nee, het was... Uh, ja, ik, ik, ik vond het een mooie Campri. Ja, ik, ik ook. Vond het jammer van de plommage van uh, McLaren dat ze het eigenlijk aan hun rijders vroeger. Ja. En Max, jongens, hij is, hij is back, zeg ik maar weer. He's back. He's hij is terug. back. Ik heb echt uh, zin in de race van volgende week. Echt leuk. Ja, ja, iedereen denk ik wel. Gewoon, kijk, de echte fans weten wel dat het, het gaat tussen Lennon Norris en Oscar. Maar ja, als je dan toch zo'n heel vervelende uh, Nederlander, half bel half Nederlander, ertussen weer gaat zitten, ah, dat is wel mooi voor de autosport. Of, dat, en dat, wat, ik, wat, ik, wat ik echt ongelooflijk vond, de tifosi die echt gewoon stond te juichen voor Max. Jongens, daar zit je in het hol van de leeuw. En je wint. En je bent eigenlijk altijd de vijand van Ferrari geweest natuurlijk, de afgelopen jaren. Ja. En dan word je gewoon door de tifosie je gewoon toegezongen. Nou jongens, dan ben je echt een hele grote, dan ben je echt een hele grote. Dat, vond, uh... dat vond ik ook zo mooi en ik denk trouwens... Dat, er, dat Nederlanders dat niet zo gauw zouden doen, of zie je dat nee. Verkeerd. nee, nee, nee, nee, nee. Die, die, uh, uh, ik denk minder. Ik ga ja. minder snel, maar die tifosi. Het zijn gewoon echte autosportliefhebbers. Alleen, uh, alleen voor rode auto's. Zo moet je het wel zien. <lacht> ja, voor ja. Rode auto's. ja. Die van Max, van Max is niet rood, <lacht> toch? Dus, ja, dat uh, is wel een beetje rood opgekomen, verder uh, niet voor die stuur, Maar alleen voor rode auto's. Maar Max werd echt wel toegezongen. En dan denk ja. ik echt zoiets van, nou, Max. Ik denk dat de jij een hele grote bent geworden, en uh, dat auto de je dat ook gewoon zien. ...en uh, dat ze zoveel respect hebben... ...dat je in feite die twee McLaren hier hebt uh, verslagen... ...ook met 19 seconden verschil, hè? Ja, en ongelooflijk. 19 hè? Seconden, ja, en het één pitstop minder natuurlijk uh, gedaan. Ja, ja, gewoon geweldig. Dus ik, uh, ik, uh, ik kan alleen maar zeggen... ...nou, dat is een heel blij manneke geweest. <laughs> zeker weten, dat uh, denk ik ook. Nou ja. ja dus ja. Uh, volgende week uh, Baku... ...en dan uh, gaan we elkaar uh, weer spreken. Zijn, ben, ik, uh, ben ik er bovenop. Het zijn iets andere tijden, geloof ik. We beginnen wat, uh, wat eerder. Volgens mij is de race... Zondag om 1 uur al, dus... Uh... Nou, dat is mooi, Ik met, de, met de lunch op schoten, uh, capri. kapriek. Kijken, goed, Precies, zo, ja, zo okay. is dat. En dan uh, okay. gaan we zaterdagmiddag weer kwalificeren. Dankjewel, Rendel. Oké, okay, jullie fijn, een fijne, fijne weekend. Yes, en heel veel plezier daar, hè. Oké, okay, oh, Oké, okay. hoi. I can see it when I close my eyes. Like the sun is slowly fading into view. Do you see it too? Or does it feel like another life When a single touch can make the flowers bloom Do you feel it too? ...voor je zaterdagavond, stappersavond. Ja, dat is eerst uh, de single van uh, Marshmallow... ...een van mijn favoriet van die moment, Save My Love. En erachteraan David Ketta en Piel uh, uiteraard... ...met uh, de single Forever Young. En uh, meer van dit soort uh, muziek hoor je uiteraard... ...ook vanavond weer op de Zandvoorts Radio. En dan uh, met collega Mario O's Zandvoorts. Gewoon lekker blijven luisteren. En na vijf uur trouwens, Fred, als hij uh, er uh, weer is... Dan hoor je met uh, Entertainment for You zo dadelijk na vijf uur. Wij hebben nog een paar lekkere dance classics en andere leuke plaatsen voor je. Dus uh, houd de radio aan. Zo, dan waren we weer even in het uh, elementje van de jaren 80 uh, terechtgekomen. Ja, toen had je nog elementjes op uh, de plaatsspelers zitten. Vandaar dat je ook nog een uh, lichte aardbrom hoort bij deze single van... Uh, the New Shoes and The Point of No Return. Daarvoor trouwens uh, Double Vision en The Clock on the Wall... moet me weer denken aan de klok uh, van de Weg. Want er uh, ja, is nog steeds uh, niks mee gebeurd, althans. De ene kant staat wel goed en die functioneert wel goed hè, als je zeg maar het uh, noord uitkomt. Maar noord noordin, uh, ja, dat lijkt helemaal nergens op. Ik ben benieuwd wanneer de gemeente dat uh, verder gaat uh, oppakken. We hebben trouwens uh, groot nieuws voor uh, wandelaars die houden van een uh, lekkere strandwandeling. Want binnenkort komt hij er weer aan, de tocht. En uh, ZFM gaat daar uh, uitgebreid uh, aandacht uh, aan besteden. Uiteraard ook in dit uh, programma Zandvoort op zaterdag. We hebben van een andere omroep hebben we hele leuke spotjes gekregen... die over de Elfstrandentocht gaan. En die mogen wij gebruiken. En dat doen we dan ook met heel veel plezier. De Elfstrandentocht speciaal voor het goede doel. Dus doe mee. Zaterdag 1 november aanstaande organiseert de Hartstichting... wederom de Elfstrandentocht. Dus haal de wandel- of hardloopschoenen maar uit de kast. En start met lopen. Daag jezelf uit. Schrijf je vandaag nog in via elfstrandentocht.nl. Koop je ticket en maak je klaar voor de Tocht der Tochten op zaterdag 1 november. Ik doe mee. Jij toch ook? Leuk. Ja, 1 november dus. Schrijf het alvast op in je agenda en meld je even aan hè, op Been working all MUZIEK Imagination, fuse my creation. Press on the gas, going fast, cause I'm running out of time. Cities growing to the sky, and I i see those bright lights. I gotta slow down, back to my high ground. Building walls, need to run to an island in the sun. <laughs> sun Er is zo'n gauw oude single waar ze dan een deep house plaatje van gemaakt hebben. Yo, the killing me softly with his song. Nou, we gaan alweer bijna op naar de nieuwe aflevering van Entertainment for you met Fred. Ik kan zeggen, hij is weer in de studio. Dus dat gaat uh, helemaal goed komen zo dus meteen na vijf uur. En na het volgende plaatje gaan we nog even kort met hem babbelen wat hij allemaal gaat doen. De Deep House uh, muziek, even een uh, plaat uit uh, de jaren negentig. Ik kocht en uh, always there eh, ken je ook nog wel, hè Fred? Die plaat. Ja, ja. Heb ook vaak. Vaak gedraaid, <laughs> he, op de radio ja, en op zeker? allerlei uh, piraatjes ja. en dingetjes en ja. uh, datjes. Ja, echt de discoplaat, hè? Ja, zeker weten. Ja. Nou, lekker. Maar vanmiddag uh, weer een uh, lekkere aflevering van Entertainment for you, tussen vijf uh, en zeven. Ja. Je hebt het weer gered. Ik heb het weer was gered. Het en, en, en, uh, en, uh, was even haast. Uh, was even uh, gastgeven. <laughs> was gastgeven. Pas er maar voorop. Uh, dan, uh, je, ja, uh, je, je loopt zo tegen een boete aan. Maar goed. Dat sowieso, ja. Nee, het gaat helemaal goed, want je bent er weer. En uh, volgens mij uh, zijn de eerste gasten inmiddels ook gearriveerd. Ja, en dat is uh, Steffie van de Zanden. En, uh, straks meer daarover... Uh, over haar nieuwe single natuurlijk, uh, Vriendschap. En we gaan nog eventjes uh, bellen met Raulde Over uh, de nieuwe single, we gaan naar het café. Oh, geze <lacht> oh gezellig. Ik gooi zo meteen de deur uh, achter me dicht en dan uh, ga ik even op café, denk ik. Ja, ja, nou, ja het is een uh, goed idee. <lacht> <lacht> en uh, Jannes gaan we nog eventjes bellen over zijn uh, ja, eigenlijk uh, laatste zomer... Dit die hij uitgebracht heeft aan het strand van Puerto Rico. Aha. En uh, Martijn van den Broek gaan we ook nog even bellen over die ene vrouw. Die ene vrouw. Welke ja, ja, ja, dat is? Dat, nou, uh, uh, <laughs> je hoeft er maar eentje te hebben, hè? Dat, uh, dat is het belangrijkste. Ah, ja, dat is uh, druk genoeg. <laughs> tot, ja, ja toch. Zeker weten. we hebben we er handen vol uh, ja, ja, ja. Oké, okay, Fred. nou wordt een leuke uitzending. Verzoekjes. Ook weer welkom, denk ik. Ook aan. Welkom, ja inderdaad, Www.zfmartisten.nl. Zfmartiesten.nl rechtsboven, even klikken de klik. Ja, en dan uh, komt hij vanzelf hier terecht. Dat ja, wel helemaal goed. Ik wens je heel veel plezier. En uh, aan ja, je gast ook heel veel plezier uh, zometeen ja, in de uitzending. En uh, volgende week ben ik er weer. En dan uh, zit ik hier uh, weer volgens mij met Richard Oké. Okay, Als is ik het goed weer? heb. Is hij er weer? Maar hij is er weer ah, hij is nu terug tevoren. van vakantie. Dus uh, we zetten hem weer aan het werk. <laughs> Zo <in> zit het. <laughs> Gelijk <laughs> hebben we het, toch? Ja. Uh, Oké, okay, veel plezier met Fred. En uh, volgende week dus spreken we elkaar weer. Uh, ja, nice. dag.